Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In honk gevechten uitgebroken tussen duizenden betogers en de politie. Zeker tien demonstranten zijn aangehouden. Demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad. Toen de politie hen zommeerde zich terug te trekken... vielen demonstranten de agenten aan. Die sloegen de benigten met de wapenstok uiteen. Ook de afgelopen maanden waren er vaak botsingen... tussen betogers en de politie. Demonstranten eisen meer democratie... en zijn tegen de politieke hervormingen die China wil doorvoeren. Het ruimen van de 28.000 dieren bij een pluimveebedrijf in Zoete Woude gaat waarschijnlijk nog de hele avond duren. Bij het bedrijf is vannacht vogelgriep vastgesteld. Vanmiddag om 1 uur werd begonnen met de voorbereidingen voor het ruimen. In de schuur van twee verdiepingen is gas gespoten om de dieren dood te maken. Dat proces duurt een paar uur. Vanavond worden de dieren uit de schuur in Zoete Woude gehaald... en afgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Wagenautoriteit. De man die in Groningen een inbreker in elkaar heeft geslagen... kende die inbreker, zegt de politie... Hij betrapte de inbreker vannacht in zijn huis... waarna een worsteling ontstond en de bewoner de inbreker toetakelde. De dief ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bewoner werd aangehouden. De Groningse politie kan niet zeggen of er sprake is geweest van noodweer. In de Spaanse regio Galicië zijn twee broers opgepakt... voor de moord op een Nederlander. Die woonde in Galicië en verdween in 2010. Afgelopen zomer werden in het gebied waar hij wonen... zijn stoffelijke resten gevonden. De opgepakte broers waren buren van hem, zo de ruzie met de Nederlander over een stuk land. Afgelopen week liet een onderzoeksrechter een reconstructie uitvoeren van de laatste levensuren van de Nederlander. Mogelijk heeft dat nieuwe informatie opgeleverd. Het weer bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Vannacht droog, temperaturen tot net iets boven nul. In een enkele opklaring kans op mist en lichte vorst. Morgen bijna overal bewolkt en vrij koud. Hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 1038 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Oveugen en we beginnen weer met een nieuw werkje in ieder geval voor dit programma. Ek is eik, zo heet deze cd van Anne van Schorthorst. Die heeft het helemaal via crowdfunding geloof ik de kosten om met deze cd te maken bij elkaar gehaald. Nederlandse dame en ze is dan ook ontzettend blij en trots dat dat allemaal tot stand is gekomen. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten. Ek is ek van Anne van Schorthorst. Veel luisterplezier. Mm-hmm. <laughs> Nog een mocht voor rijden, nog een mocht voor rijden, nog De moord voor de wanneer, de moord voor de wanneer, de moord Mama, the one up